Dit is de gaver donderdag op Radio 501. Afternoon. nums, Lucien Grekens. Ja, we begonnen dit uur met de Cosmic Carnaval, van Man. Twee jaar geleden wonnen ze de grote prijs. En dat wil toch mooi wezen. Want aanstaande zaterdag is Radio 501 de hele dag op de grote prijsfinales in Amsterdam. Goed, ja, hoog tijd om even wat te draaien voor een zieke... En die zieken, dat is Kimberly van der Velden, die zou vandaag in de platenkast komen hier op Radio 501. Kimberly van der Velden is zangeres bij Daily Bread 2009, werden ze bekend door de Sexy Garage Dance. En tegenwoordig zijn ze nog wat meer van de wave. Dat komt onder meer door de drummer en ook door de pianist. En eigenlijk door iedereen die daarin zit, want ja, als band groei je gewoon ergens heen. En als je dan de hele tijd in een hutje in Drenthe zit en je bent aan het schrijven en aan het opnemen, dan kom je op een gegeven moment op een ander punt uit. En dat punt, daar gaan we nu even naar luisteren. En ondertussen zeggen wij als redactie van Radio 501 tegen Kimberly van der Velde: Van harte beterschap, van harte beterschap. En dit is van die LP. Iterum opnieuw. Ja, we gaan het gewoon in maart, of nou ja, maart al niet meer. April uh, volgend jaar gaan we het opnieuw doen met, uh, uh, met Kimberly van der Velde. Is dit Alure? Hier op 501, zou ik zeggen. En zeg ik dat ja, natuurlijk zeg ik dat en dan gaan we even op. Ja, ik wou dan zeggen waar blijft hij? Maar hier is hij dan eigenlijk Daily Bread en straks Henry van Dijk in de platenkast, maar eerst nog de vetste Tracks hier op Radio 501. Afternoons. Ik ben Lucien Griefkens. Welcome. Oh sorry, ja. Welkom van Daily Bread. Allure. Nou, dat hebben ze zeker tegenwoordig. Aanstaande zaterdag staan ze in uh, Echo in Utrecht. En uh, mocht je nou op de gastlijst willen gaan... zet dan op de Facebook van, uh, van, uh, van Daily Bread even een foto van jou... met de albumhoes. Uh, en het liefst natuurlijk dan die vinyl-editie... want dat is lekker groot. Dan moet je even je Kimberly-hat uh, erop plakken. En als je nou een foto maakt... een van die Kimberly-hats krijgt dan een uh, gastlijst plaatsen. Uh, dus... Uh, Ga eens even gaan een mooie foto maken. Of vraag je buurman of vrouw. op bij jou op kantoor gewoon de koffievrouw om even een fotootje van je te maken. En wie weet kom jij dan wel gratis de Echo binnen. Aanstaande zaterdag dus hier op Radio 501. Trouwens de Grote Prijs van Nederland. Dus mocht je daar niet naar binnen kunnen. Dan kun je toch altijd gewoon naar, naar, naar, naar, naar, naar, naar de Grote Prijs van Nederland luisteren. Je kan ook nog kaartjes kopen. Groteprijsvan.nl Enfin, hier op 501 gaan we nu even wat uh, leuks uh, draaien uit Polen. Het is dus net binnengekomen, heel mooi opklaphoes. Fantastisch gedaan, echt heel leuk, met allemaal klei figuurtjes erin. Heel creatief. En uh, sowieso zijn we hier op uh, 501 bezig met een uh, soort showcase uh, van uh, ja, landen uit Europa. Nou, laten we maar eerst met Europa beginnen. Want er gebeuren ontzettend veel leuke dingen daar in het uh, buitenland over de dijken. En uh, van, uh, over de dijken heen kijken, hier bij 501. En dit is uh, niemand minder dan Cerviswav Spieva uh, van zijn plaat Pop. Dat is leuk hè, dan heet dan weer Pop. Is dit de nummer 8 en ik ga, die nummer, ga de titel even opzoeken. Want er zitten ergens tussen allemaal kleine figuurtjes in uh, gekleid. Maar het is in ieder geval een gek nummer. Hier, op 501. O tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście sto lat i dwa dni i chcę cię uczyć, tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień. De was stać na miłość, muszą niż tydzień. Jak my was. Kiedy zgaśnie latarnia która świeci zawsze przeciw albo za może właśnie To wy jesteście dzieci i boicie się dnia. A my z radością przytulimy was, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień że nastać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, tak się ciężko... złożył. Wukraakovje, ja, ook die Wukraakovje hier op Radio 501, echt uh, helemaal te gek uh, en ook uh, ja toch lekker, uh, lekker Poppy kort, ja, zomaar maar even zeggen. We gaan verder met uh, Bona Parten. een beentje uit Hamburg en uh, in uh, 2012 verschijnt uh, deze single uh, waarvan we nu het nummer draaien, Fly a Plane into Me. Dat klinkt heel gezellig, ook wel heel uh, actueel natuurlijk met uitgeest. ja. Maar uh, in dit geval is het gewoon heel vreedzaam, Maar ook gewoon lekker elektronisch. Ja, toch nog een beetje dat uh, Daily Bed-gevoel straks uh, hier op 501. Harry van Dijk in de platenkast van. Oh yeah, guess that's okay. We can talk about memory glands. No, I'm not obsessive compulsive. I just like to wash my hands. Yes, I like your neon sweater. Well, maybe I should have mentioned I've got ADHD, but I do deserve all the attention In a hurry, but I'm not stressed Wearing black, I'm not depressed One girl's humor, the other's bra It's the xenophobia. I know it seems surreal I I guess that's okay but no you don't have to swallow just because i'm paranoid doesn't mean i'm not being followed lately i'm slightly slick -thexic. i say things like curring packs uh do i like mgmt i don't know how do you spell that i'm a boy i read prose you Seems so surreal That's okay, like seeing things that are not there But no, I'm not whatever they call it Sometimes I just like to swear You like things you get for free Well, I like phones that ring for me I say, hey grandma, before shot your horse cock, motherfucker I'd love to come for tea I'm in a hurry, I'm not stressed Wearing black, I'm not depressed I know it seems surreal Part. I fly a plane into you. Wat een gezelligheid hier op Radio 501. terwijl Henry van Dijk al lang al weer binnen is. Stapeltjes te deze, dat zeg je je oudharten. Of u? Maar zo ver is het nog niet. Eerst knallen we door met Julia Marcel. Ja, en zo langzamerhand kruipen we richting de, de platenkast van Henry van Dijk. Uh, wij zitten hier ondertussen nog even midden in de uh, Afternoons. Uh, en uh, hoogtijd tijd ook voor die donderdisk van vandaag. Uh, die er, uh, die er uh, zeker uh, mag wezen, absoluutement. Uh, we spreken hier over uh, Public Enemy. Kijk, dat is toch fantastisch? Hier al, op 501. De donderdisc. Dit is de donderdisc. Hoover Music. You got the mic, people so call street friends. The radio, the TV, the world web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody just bed with the feds. Who's music? How you gonna make music when you take music? And abuse using to make my crew so nobody else can use it. More than just some nice singing, drug slinging, Hollywood swinging. Please sing, is it raping or raping? No more taping for somebody still regulating. These love to hate songs and y'all know that's wrong. Anything for the money, tough guy. B-E-T-M-T-V-E-I-C The m i c P. Honestly, this policy be killing me. Good for who, for what is your mind? body, so better from it. Tell uh -huh. me why do y'all love it? Songs meant to send you to prison. just to influence a million and a half. Yeah. You got the mic? People so-called street cred. Uh -huh. The radio, the TV, the what? world wide web. What? But we can't do nothing. with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Hoover Music. stars lurking the planet fame. One hand in your pocket, one hand on your brain. Sucking your soul like some video game And I don't understand what the fuck they be saying Who's consuming your boom as they vacuum your room Take your boom boom as they finance your doom You think it's romance just because you can dance That black exec, you know he did not stand a chance Back in the middle of what you be doing Increase market position, down to what and how you listen I came in this game, never thought that I ever see hip hop the King in the name of Jay You got the mic? People so-called street cred uh, The radio, the TV, the world, my web what? But we can't do nothing with what you said Sounds like somebody's in bed with the feds Google Music <laughs> <laughs> <laughs> you Better check the list Check the list Better check the list We're on the list. Yeah. You got the mic, right, the people, so-called street cred, the radio, the TV, the worldwide Web, but we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. <laughs> Hoover Music cats told crap. Young rappers getting trapped, buying the same old trick on some of the same old tracks. The rich stackin' chips, ball bagging with new slang, and the ghosts in the shadow of your government. <laughs> made in the USA, fighting the power in Brooklyn, the grinding and juicing while your law be crooked. In my disgust, interrupting my black organ, so I fuss. Cause white kids confusing the worst of us. Such a great song, white clubs getting this strip on. Gangs of kids who copied what they did. Both posts are clear. Some people got no idea who sent them. You got the mic, people, so called street cred. The radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing but what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's on music? Check the list, bitch. Cynthia McKinney, Kirk Fly, Helen Keller, Brad Hampton, Angari, Marguerite, Luisa Moreno, Marcus Garvey, Betsy Mix-Cow, Harvey Milk, Dolores Red, Jamil Alameen aka H-Rap Brown, C-Dolores Tucker, Emmett Till, Amir Apple Jamal, Zapata, Nat Turner, John Brown, Denmark, Denmark, Ja, public enemy. Malcolm X. Malcolm X uh, eindigt zo ook nog een keertje mee hier op 501, de donderdisc van vandaag. Hoog tijd, uh, dacht ik, om um, de platenkast in te duiken. Straks krijgen we alleen maar King Crimson hier op Radio 501. Dat is toch uh, zeker voor de liefhebbers uh, een goede zaak. Rie van Dijk heeft uh, echt de hele platenkast leeggegauwd, uh, alleen maar King Crimson meegenomen. Nou, dat vind ik wel al op zich wel ballen hebben. Uh, wij gaan hier uh, in ieder geval verder met de platengast, uh, platengast van vorige week. Dat was Siree uh, van uh, Je kan nog een verslagje lezen van op de site van de platenkast platenkast.muziektaal.nl. Daar staat even gewoon een soort, ja, het lijkt me een soort biografie geworden eigenlijk uh, van deze trompetisten. En uh, op dit nummer van uh, Birth on the Wire. Le Petit Prince ge geproduceerd en opgenomen bij Jacco Gardner. Tegenwoordig ook wel bekender nog dan Birds on the Wire. Uh, op dit nummer speelt zij de trompet. En uh, niet onverdienstelijk aan het einde ergens. Dus uh, goed opletten mensen. Ik hoor je dus ergens een trompet zonder demper. Of hoe heet dat eigenlijk? Een muter natuurlijk. Van de EP Le Petit Prince. Genoem naar dat boekje hè? Wire, Le Petit Prince. Uh, ja, met dus uh, in een glansrol Sirelle uh, Fayet. Uh, vorige week was ze dus de gast in de platenkast. En volgende week is dat Anja Pleit van de Utrechtse volkgroep Kalio Gaio. Zingen in een uh, verzonnen taal, maar daarom niet minder goed verstaanbaar. Want ja, muziek is natuurlijk de enige manier om te communiceren. Of in ieder geval een van die vele manieren om te kunnen communiceren. En het is ook een hele goede om tussen verschillende talen dan toch die muziek te gebruiken. Afijn, niet te veel lullen, wel te veel luisteren. Hier Gazo, de nieuwe single van Kalio Gaio Van het nieuw te verschijnen album volgend jaar. Dijk. Ja, en Henry van Dijk is inmiddels in de studio aangeland hier in de plantenkast op radio 501. Henry, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent uh, in Allerijl bij jij hier naar de studio gekomen. Ja, ik werd vanmiddag opgeweld op mijn werk of ik uh, langs wilde komen om uh, mee te werken aan dit programma. En uh, aangezien ik een... Uh een fan ben van King Crimson en daar heel wat uh, cd's en uh, ook uh, lp's van heb. Ja. dacht ik, van, nou dit is wel een leuke, uh, leuke uh, ja, uh, ja, een tijd om dat eens een keer uh, te laten horen aan mensen. Dus, ja, nou, hartstikke is leuk, leuk. Ja, want ik, ik zal het nu al uh, gelijk bekennen, want dan hebben we dat dan weer gehad. Ik ben echt heel slecht met King Crimson, dus qua kennis dan. Ja, het is een vrij onbekende band, tenminste het uh, is, uh, uh, is niet echt een populaire iets. Uh, nee. Uh, ja, progressieve rockmuziek uh. ja. en uh, ze zijn begonnen in 1969, in het uh, voorjaar. Voilà, goed jaar. En, uh, nou ja, de, we beginnen eigenlijk met, uh, de, de, het nummer heet 21st uh, uh, Sensory Schizoid Man. Ja. En er uh, zit ja, uh, wel een leuk verhaaltje aan vast. Ze, ze werden uitgenodigd om in een uh, dancing te spelen en uh, dan dus speelden ze dit nummer. Maar het is, uh, het is geen vierkwartsmaat, maar uh, in ieder een vijf, of in ieder geval uh, een maat of, uh, of zeven achtste of zo. En, uh, dat ja, is oh, moeilijk, te gek. Moeilijk, moeilijk op te dansen, dus uh, ja, ja, dat is uh, uh, sensatie. Nou, fantastisch. Uh, ik ben dol op uh, vijf maat of zeven achtste, dat kan me niet gek genoeg. Dus wat dat betreft Precies, heb je ja. een goede aan hè? Ja, oké. Okay. het nou, uh, ja, is dus van hun eerste plaat de eerste plaat. Ja. Nee, In de Court in of The Crimson King. Ja, ja, ja. ja hartstikke leuk. Nou, dan gaan we daarna het nummer even gewoon over jou praten wie je bent en waar je vandaan okay. komt en uh, ja. Nou ja, okay. wat je allemaal gedaan hebt en uh, bla bla bla. Ja. Nou ja. ja, ik wil niet te veel bla bla bla zeggen, nee. maar uh, ja. dat doen we na dit nummer. Oké. Okay. Van, nou ja, King Crimson. In Crimson van hun eerste platen uh, was dat terwijl Harry van Dijk mij een cd aangeeft, en uh, ik nog even moeten horen welk nummer uh, dat gaat worden. Uiteindelijk, ja, het, het volgende nummer is uh, van een uh, LP die heet Red en uh, die is in 1974 uh, geproduceerd. Ja, en uh, in een andere formatie van, uh, dan de, wat je net hoorde, dit is, dit is met een, een trio en dat is met uh, David Cross en uh, Mel Collins. En dat nummer dat je uiteindelijk uh, wil gaan horen? Ja, dat heet ook Red. Dat is de uh, titelnummer van, uh, van de LP. Oké, okay, is dat ook weer nummer 1? Of, uh... Ja, dat is nummer, nummer 1 van de... Nummer 1? Ja, precies. Kijk, hè. Ja. Nou, goed. goed. Maar ik wil eerst even weten, ja, want we zaten er net al een beetje door het nummer heen te praten. Dat is natuurlijk heel oneerbiedig. Ja, ja. Maar uh, ja, we deden dat toch maar even, want ik wil iets meer van jou weten. Want ik okay. wist eigenlijk alleen nog maar dat jij... Uh, nou, je speelt nou in uh, Jules, de poprockband hier in Hoorn. Ja, ja. Daarvoor uh, heb je bij uh, Jules Otto gespeeld in Jules Limited. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ook een zo zo'n mooie, uh, mooie laden, een mooie naam. Want het is natuurlijk ook een tv-programma ja, geweest. Ja, ja, ja. Hij had ook... Uh, J J Jules. Ja, hij had ook uh, toestemming gevraagd aan de vader of hij die naam uh, voor zijn band mocht gebruiken. Oké. Okay. Dus, uh, uh, dat uh, uh, vonden ze goed. Ja. Heeft het jullie ook nog naar twee meters... Gebracht, nou, of we uh, zijn wel een keer uh, in, in Hilversum geweest, in, uh, in de studio, en voor een NCRV-programma. Dat was ook een soort uh, bandwedstrijd. En dan uh, konden mensen hun stem uitbrengen. Op, uh, we deden drie, drie bandjes aan mee dan of zo. En dan uh, konden ze stemmen wat het beste was. En dat. Ja. Dus uh, dat was ook wel een leuke ervaring ja, om daar uh, om mee te dus doen. zo'n hele vette studio uh, daar even wat uh, op te nemen. Ja, en dat werd ook... Uh, ja, dat werd, uh, en dat was echt uh, zo'n producer die, uh, die maakte er een hele vette uh, sound van en zo. Dat was echt heel leuk. Ja. ja. En dat, ik, later hoorde ik van Shuel ook dat, uh, dat uh, Bluff die deed, die, die, die was daar ook of zo. En, uh, oh ja? ja? Dat was echt vreemd. Ja. Dat hoorde ik uh, afgelopen zomer. Ja, Bluff is iets groter geworden ja, dan Shuel's oh, ja. Limited. Ja, precies. Ja, ja, ja. de mogelijkheden waren daar iets onbegrensd nog. Ja, ik euh... denk het, ja. ja grappig is dat. Ja. Maar uh, nee, we zaten even terug te redeneren ook in het kader van... Um, hoe uh, hey, kom je bij King Crimson? Ja, Ik bedoel, dat ja. is uh, wat je al zei, uh, echt de Progerok. Ja, absoluut. Ja. En uh, lekker uh, lang uitgesponnen nummers. Dus dat ja, is ook uh, ja. de verrassing uh, voor alle mensen die nu uh, aan het luisteren zijn. Ja, het is niet even drie minuut 30. Nee. nee. Uh, dat is absoluut zo, ja. Nee, nou ja, goed. En we, ik zie nu alweer dat we moeten opschieten, want anders zijn we niet op tijd voor de reclame. Dat, ja, dat ja, krijg je weer, ja, ja, okay, Dat ja, krijg ja, moet je weer. Moet je... ja, ja, ja. Dus ik wil er straks nog wel even heel graag over hebben wat daarvoor aan, af, aan vooraf is gegaan. Want we hadden, ik heb net al een paar leuke dingen uh, genoemd. Kun je heel kort even noemen? Nou ja, ik hoorde ja. net OXO, dat ja, was. Ja, zo. Dat, een, een, uh, dat was eigenlijk een band die... Uh... Uh, wel geïnspire echt geïnspireerd was uh, op King Crimson. Dus. Ja. En jouw, jouw allereerste begin was uh, in, in ja. de punk, ja, of nou nee, ja, in de new ja, wave. Eigenlijk new wave en. Uh... Nou ja, gewoon gaan en uh, niemand kon spelen eigenlijk. Ja, en, uh, ja dat, dat bandje heette ook uh, Worst. Ja, en, de welluidende titel. dat uh, is natuurlijk een uh, geweldig titel. Ja. Worst of Worst, ja. Met, uh, ja, nou ja in, uh, mooi in de tijdgeest ook uh, te uh, pakken. Dus het uh, eerste optreden wat ik deed was uh, met mijn rug naar het publiek toe. En, uh, en spelen we maar. Even spelen, ja. Maar goed, eerst uh, King Crimson. We gaan straks in het volgende uur okay. nog wel even op induiken. Uh, ja, prima, ja. En, uh, Het begint gelijk ook goed. Tot volgende uur. Is deze week de Radio 501: Plaats voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek.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 Op de van Lucien Grecus Zaterdag 8 december is het zover. De langslopende nationale muziekcompetitie van de Lage Landen komt tot een hoogtepunt tijdens de 28e finale van de Grote Prijs van Nederland. Nederland. In poptempel Paradiso en de Melkweg te Amsterdam strijden 18 finalisten om de felbegeerde titel, 5000 euro, een videoclip, festivaloptredens, studiotijd en professionele coaching. Door in te tunen op Radio 501, Radio 501. Radio 501. Kun jij erbij zijn. Live verslagen, sfeerimpressies en interviews met de veelbelovende opkomende talenten Zorg ervoor dat jij niets hoeft te missen. Vanaf 1 uur zal Radio 511 de finales uitzenden in de categorieën singer-songwriters met. Please be Frank. Rogier Pelgrim. Tim van Door. Clint Pete. Lieve Bertha. En O oh Brave Wide Eye. In de categorie hip-hop. Kel, Low and Co. Ronnie Flex. Omega. Ibra. Discipline. En Rudder Reel. En in de categorie bands. Karma's Lab. Uber E. Einstein Barbie. Hilla En Misery Kids. Vanaf 1 uur smiddags live. 1 uur smiddags op Radio 501. Radio 501, Radio 8 december, de finale van de Grote Prijs van Nederland. Mis het niet, de platenkast van Henry van Dijk. Ja, we zijn weer terug in het uh, tweede uur. We hebben nog maar twee nummers gehad, en dan moest dat uh, tweede nummer, Red, moest ook nog eens een keer worden afgekapt, maar goed, uh, we gaan het keihard terugslaan. Uh, ja, dat komt neer. <laughs> ja. Robert Fripp uh, heeft ja, okay. ook, ook solo werken. Uh, ja, nou, Robert Fripp is natuurlijk de, de stichter van King Crimson en ja, daar draait het eigenlijk om. Deze man uh, is een, een zeer uh, goede gitarist, een, een zeer muzikale man. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment uh, was hij in uh, ja, 1974 zo, was hij een beetje klaar met King Crimson. Eigenlijk was de, de inspiratie uit de lucht. En, dacht hij van, uh, ik moet maar eens aan mezelf gaan werken, want uh, hij zat zichzelf okay. ook een beetje in de knoop en toen is hij... Uh, ook ook uh, qua gebruik of zo van nou, dingen, nee, dat niet ja, is? Ja, daar ging het eigenlijk niet om. meer meer uh, gewoon geestelijk, uh, hij wil uh, ja, uh, meer spiritueel zijn en ja. toen uh, heeft hij zich... Uh, dus wat nee, minder het mathematische, want we hadden het er net ja, over. Ja, ja. Jij zegt, uh, want je hebt natuurlijk in in uh, OXO ook, uh, gespeeld. Ja, ja. En daar probeer je eigenlijk een beetje dat te kopiëren, van 20 tellen? Ja je, ja, je kan, je kan uh, natuurlijk verschillende maatsoorten door elkaar spelen. He. Je hebt 20 tellen en dan kan je vijf keer een vierkwarts doen maar je, en vier keer een vijfkwarts maat. En dan komt het weer bij elkaar. Op een gegeven moment heb je weer, zit je allebei op de eerste tel. Ja. En dan kan je een bepaald thema inspelen, en zo kan je dat natuurlijk uh, kan je een heel nummer uh, prachtig invullen. Ja, want jullie hebben dat met Oxo uh, in de jaren tachtig uh, ja, ook geprobeerd. Ja, dat soort dingen gedaan. Ja, ja. En, en, en hoe, is, hoe is dat uh, als, als band? Ja, dat, dat, dat, ja, je moet kunnen tellen hè. en uh, op een gegeven moment gaat het vanzelf natuurlijk. Dan, ja. het, dan voel je hem uh, gaan en dan uh, ja, dat is heel interessant om te doen. En... Ja, want wanneer kwam Oxo eigenlijk uh, uh, bij elkaar? Ja, dat ook in het begin. Kijk, wanneer was dat? Uh, misschien eind jaren tachtig al toch, denk ik. Ja, zeker wel, ja. ja. Oh, dus het is meer een kwestie van de jaren negentig uh, geweest? Ah, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Want hoe lang zijn jullie bij elkaar uh, gebleven? Ja, een jaar of wat. Een een jaar, of wat. Verschillende drummers. En ook, uh, die ook iedere keer weer die telling uh, moesten leren? Of, uh... Ja, ja dan, uh, en ik heb ook nog heel hele tijd met drum, een uh, drumcomputer uh, dingen gedaan. Dan hadden we helemaal geen drummer. En, ja, speelde ik zelf de drumpartijen in, oh, ja? de computer in. Echt, uh, dus echt oude, gewoon de voortbuikende beat. Uh, oude Roland uh, 7 0 of zo, of, weet ik veel ja, de drumcomputer Ja. Dat hebben dan gewoon uh, erin gezet en dan, uh, dan gingen we. Ja, jullie mogen gewoon tellen? En wij uh, gewoon meetellen, ja. ja. Maar goed, uh, Robert Fripp, uh, die had het op een gegeven moment al gehad met dat, die mathematische insteek. Nou ja, ni meer, of meer, dat, niet zozeer? Dat, dat niet zozeer, maar meer uh, met, uh, met die band gewoon en, en ja, de, de inspiratie was er niet meer. En hij wilde, uh, dat had ook met met hemzelf te maken natuurlijk. Ja. En toen is hij uh, ja, in de bal geraakt van een uh, Bennett en dat was, was een man, dat was een leerling van uh, uh, Gurdjiev, dat was oh. een filosoof uit, uh, uit de Turkije, uh, Caucasus. En die uh, had allerlei leerlingen. En een van zijn leerlingen was dus die Bennett. En dat was een Engelsman. En die had een school opgericht in, uh, in, uh, in Engeland. En daar is hij ook geweest. En, en daarna heeft hij, uh, nou, daar heeft hij bijvoorbeeld Peter Gabriel leren kennen en uh, Kate Boes. Het was, een, het was een vergaarplaats voor beroemde popmuzikanten. Ja, ja, die, die daar uh, filosofische inzichten wilden wilde vergaren. Ja, want jij, jij, jij spaart echt alles van Kim Crimson, alles ik, wat los en vast zit. Ja, ik heb wel heel wat uh, verzameld uh, de laatste jaren. Want, uh, kan, jij, kan je ongeveer aangeven wat er dan precies veranderd is? Want hij heeft daarna dus een soloplaat. Hij kwam ja. terug uit die kliniek met een soloplaat. Uh, exposure, nou, hij... hè, dat is waarschijnlijk iets met... Uh, aan, uh, ja, aan ja. Filosofisch leren te maken. Ja, en, uh, dat, ja dat is eigenlijk. De, de, deze plaat is een, een, een beetje een verzamelbak van uh, verschillende dingen. En ook, ook met. Zogenaamde met, uh, Frippetronics. Dat was een. Uh, oh? Een idee van Fripp uh, om, om muziek met, uh, met. tape recorders te maken. Dus dan spel, je, je hebt twee tape recorders en dan spel je het op de eerste in. En dan die tape die loopt dan helemaal door naar een andere. die staat gewoon twee meter verderop. Oké. Okay. En dan wordt het opnieuw afgespeeld. En dat wordt weer opnieuw opgenomen op de eerste tape recorder. En dat is het idee oh. achter de, de, de Repatronics. Dat, dat soort dingen doe je allemaal op. Uh... En dat, dat, dat deed hij dus ook. En dat staat ook op oh. deze plaat. En, uh, en, en het nummer wat, wat, wat we zo meteen gaan horen. Dat heet ook Exposure. Ja. En, uh, weer de titel trekken. Even dat mensen weer, weer... De derde titel trek ja, ja, van, ja, ja. de, van de avond. En daar speelt ook Pieter Gabriel op mee. Oh, leuk. Ja, en ja, kijk, wat moet ik erover zeggen? Kijk, de muziek dient zich aan, zegt Fripp altijd. Daarom is King Crimson ook later weer gewoon weer ontstaan. Het dient zich gewoon aan de gelegenheid. In een nieuwe formatie met Pieter Gabriel. Nou, niet dat niet. dit was wat Pieter Gabriel, dat is. Ja, die, die speelde gewoon mee op zijn soloplaat. Oh, De soloplaat okay. van, uh, van, uh, van Friep. Ja, maar la, la, De latere formaties uh, van King Crimson, ja, dus ook weer andere mensen. Maar dat, dat ja. kunnen we later wel even ja, over cassetteopnames uh, gesproken, de, de man die je dus in het begin ook hoort praten is die meneer uh, Bennett uh, ja, ja, ja, precies. Goed. Ja, dat is zijn leraar ja. ja, nou, we gaan ernaar luisteren. Okay, goed Exposure, hier op 501 in de platenkast van Henry van Dijk van Juist. It is impossible to achieve the aim without suffering. It is impossible to achieve the aim without suffering. I do remember one thing. It took hours and hours, and by the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it. but I still liked it. I did! Myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat. The more I look at it, the more I like it. <laughs> I do think it's good. The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart. No matter how I break it down, it remains consistent. I wish you were here to see it! Like it, ja. In, even kijken, op welke? Nou, ben ik even helemaal weer de naam kwijt. Dit, dit was uh, in discipline en dat staat op uh, discipline. Op, op het album discipline. Ja, en dat is, dat is weer, weer een andere formatie en... Jezus, maar ook een heel andere sound uh, ja, in een ja, keer. Totaal anders, ja. Dat komt omdat uh, hier uh, iemand op mij, sp op mij speelt. <laughs> ja, ja. En uh, die, die drukt die druk zijn stempel er ook wel eigenlijk op. Ja, want wie uh, speelt erop mee? Uh? Uh, dat is uh, Adrian Ballou. Kijk, en waar kennen we in de Ad Adrian Ballou van? Uh, van uh, Frank Zappa, uh, David Bowie. Uh, ja, die heeft heel veel, heel veel uh, gedaan. En dus ook bij King Crimson. Ja. En uh, ja, dit is uh, uh, in 1981 uh, opgenomen het ja, is ja, eigenlijk, eigenlijk uh, een, een serie van drie uh, cd's, die, uh, ze, toen, ze hadden een platendeal gemaakt en uh, ze moesten drie cd's uitbrengen. En de eerste die heet dan uh, Discipline ja. en de tweede heet uh, Three of a Perfect Pair. En uh, het volgende nummer wat je gaat horen is ook uh, uh, weer de titelsong, Three of a Perfect Pair. En de, de, dat is dan de tweede cd en de derde cd. Die komt er daarna weer waarschijnlijk? Ja. Ja, en die, ja die, heet, uh, die heet The Beat. En dat is, uh, dat is dus drie keer dezelfde formatie. Met uh, Adrian Ballou en dan ook nog uh, Tony Levin. Dat is uh, de bassist. Ja. En uh, Bill Bruford uh, dat is uh, de drummer. Maar die speelde al in andere formaties ook mee. Oké, okay, dus uh, dat is iemand die nog uh, terugkeert in het, uh, in het uh, oeuvre. Ja, goed ja, ik, ja, ja, ik, ja. Ik, ik ben hier aan het bijleren, dat, uh, dat okay. uh, hoor je al. Ja, ja, ja, ja. Uh, want welk nummer wilde je horen van... Uh, ja, van nou, de titelsong van, uh, van Three of a Perfect Pair. Nou, toevallig de hoes niet bij me. Dus uh, staat hier. Staat, op de hoes staat welk, welke van de nummers het is. En dat is nummer één gewoon. Ja, dat is gelijk het eerste nummer. Kijk, het is toch wel handig dat hij iedere keer met die titeltrek uh, begint. Wel, hè? Ja. Behalve dus in discipline, maar dat was dus een halve titeltrek. Dus, uh... ja. van Kim Crimson uh, van die tweede plaat uit die trilogie. En dit was dan de plaat Beat. En zo kwam we weer op een uh, soort van titel track, Maar weer zo'n half, hè. We hadden net al Indiscipline van de plaat Discipline. En dit is dan Beat Heartbeat van, uh, van Beat. Maar dat maakt niet uit. Adrian Ballou op Zang. En uh, Henry vertelde mij net dat, uh, dat hij die wel eens met het Metropole Orkest heeft gezien. En dat dat dan toch echt uh, kippenvel is. Ja, absoluut. Dat die zo uh, geweldig uh, optreden. Wanneer ja. was dat dan? Ja, uh, was uh, dat ook in die tijd? Ja, vorig jaar of zo. Uh, ja. ja, dat echt. Ik krijg tranen in mijn ogen ervan. Als ik dit nummer hoorde, zit er, een, zit er een, zit natuurlijk ook een flanger overheen. Dat is toch ook wel een. Uh... Dat werkt op zich ook wel. Ze maken gebruik van alle effecten, alle computerapparatuur die die maar veranderen. Ja, want dit is een vrij, elektronisch geluid ook inderdaad. Volgens mij, voor mij is er zelfs nog die drumcomputer. Of valt dat nog een net mee? Ik wist dat ze ook al, ook al met zo'n Roland 707 drummer al geluiden tricket uit de computer. Ja. Ja, het gek. Mooi. Ja, wat. Welke periode spreekt jou dan het meeste aan uh, als, uh, uh, als muzikant? Want je bent zelf bassist. Ja, ja ik vind dat, dat eerste werk ook heel mooi uit 1969 en uh, ja, ook uit uh, 2000, uh, ja. Het, ja, dat maakt me, dat maakt me niet zoveel uit. Hè? Dat maakt niet zoveel uit, want je bent in 74, uh, uh, heb jij het voor het eerst gehoord zeg ja, maar? Ze ja, zijn begonnen precies. in 69. Ja, ja. 74 kwam jij het ja. voor het eerst tegen en dacht je wow, te gek. Ja. Absoluut. Hoe, uh, hoe, hoe, wie heeft jij erop gewezen in vredesnaam? Ja, ook weer uh, kennis eigenlijk. Ja. Ik, ik kwam bij, bij iemand thuis, uh, een broer van een vriend van me, en die, die draaide dat eigenlijk. En, ja, en, ja het, het greep me gelijk. Uh, het greep je gelijk bij de lurven. Ja, absoluut. Ja, ja. Dus, ja, en, uh, ja, op een gegeven moment ook <coughs> ik ben ik wel geïnteresseerd in andere muziek natuurlijk, maar het King Crimson komt toch elke keer terug. En, ja. ja. En, uh, maar was, was dat nou een aanleiding voor jou ook om te gaan zeggen: van, hé, ik ga zelf ook muziek maken? Want je, hebt, je, je, oud, je moeder was uh, ja, meer klassiek ja, ook, toen ze ouder sowieso. Ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet anders dan dat het muziek was. En, nou, het was eigenlijk zo dat. Uh, mijn moeder die was uh, klassiek uh, geschaald. En. Uh, ja, op een gegeven moment hoorde ik uh, eigenlijk andere muziek. Hè, dat ik dacht: van, oh, dat is, zo kan, het, kan muziek ook klinken. Ja. Voor jou was het eigenlijk de revolutie die al eerder was voltrokken, die voltrok in één keer bij jou ook. In, ja, ja, dat was echt een hele party. Ik, nou, ik luisterde ook wel naar uh, Frank Sappa. En ja. uh, dacht ik ook van, wauw, uh, zo kan het ook. Ja, want <laughs> is dat is in feite feit uh, natuurlijk ook zo mathematisch als het is of zo. Ja, het is idee. echt uh, vol. Ja, die Sappa die was wat dat betreft ook een genie. Ja, absoluut. Ja, die is ook. Uh, ja, hij, die, wat, wat hij dingen gedaan natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook uh, elektronische muziek gemaakt. Ik denk van wist ook dat exact dat hij wat hij wilde. Ja, precies. En nam ook altijd alles op. Gewoon. Elk optreden uh, werd opgenomen. En, uh, met de meest uh, moderne apparatuur die hij toen was natuurlijk. Ja. Maar uh, hij was een van de eerste die uh, digitaal opnam. Uh, dat niemand er nog van gehoord had zelfs. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, wanneer pakte hij de, de, het basgitaar dan, uh, dan op? Was dat ook het eerste instrument dat je oppakte? Of, uh, ja, ja, ja. Ik, de, ja. Je dacht gelijk van, ik wil bassen. Ja, ik wil bassen, ja. Dat kwam ja. door die, dat, zeker door die ritmes of zo. Die dan, uh, ja, ook Want wel, bas ja. is natuurlijk bij uitstek ook een ritmisch instrument. Ja, ja. ja, ja. En, het, ja en het kan ook mooie melodieën maken. Dus, ja, beide? Ja, in principe wel natuurlijk. Ja. Ja, dus, en, uh, ja, en ik ben, het ligt ook wel in mijn karakter om... Uh, de man op de achtergrond te zijn, de, de, de ondersteunende, ja. Ja, is, is een bassist altijd een man op de achtergrond? Want je hebt ook van die gasten die helemaal, uh, helemaal lijp gaan op ja, hun uh, basgitaar ja, natuurlijk. Heb je ook, ja, heb ook, ja. Maar meestal is het toch uh, meer op de achtergrond. Uh, ja, nou ja, een, een band zonder goede bassist is eigenlijk uh, geen band, tenzij je geen baslijn hebt. Maar Precies, ja. ja het is, uh, een bassist is met, samen met de drummer uh, toch wel de stuwende kracht. ja. Uh, ja, ja. Absoluut, ja. In uh, in, uh, in ieder geval in de muziek. Ja, absoluut. Maar goed, uh, je begon ooit uh, vanuit uh, voordat we verder gaan met het volgende, want dus mm -hmm. geef me alvast, uh, misschien uh, je hebt al iets in je hand. Ja, ik heb er uh, is dat uh, ook uit die trilogie trouwens. Nee, dit is weer uh, een jaartje later. Dit is een het is ook wel iets uh, hipper uitgevoerde voor de cd, zie ik. Net. Dit is in, ja, dit is, nee, dit is al tien jaar later. 95 is het. 95? Want na die trilogie is, uh, is uh, King Crimson ook weer uit zicht verdwenen. Toen uh, diende zich blijkbaar geen nieuwe muziek aan. En, uh, ja. Toen uh, in 1995 kwam er toch weer... Uh, in de lucht allemaal. Was jij toen in die tijd ook nog bezig met OXO? Of uh, was je inmiddels... Uh, uh, toen was ik volgens mij al met, met, met Sue uh, Unlimited bezig. Ja, want ik heb hier ook oh, nog een uh, krantenberichtje uh, van MTV. Ja. Oh ja, de, in die tijd speelde ik in de twee twee bandjes volgens mij. Ja, want dit is 1993. Ja, uh, was jullie debuut ja. Ja, in ja. het Hoornse Café. Ja. Met het podium, uh, zwaf, met het ja, podium inderdaad. naast de toiletten. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja, voor mensen die daar nog nooit zijn geweest, absoluut een keer doen. Het is een hele grote beleving. Het is, vooral als, uh, het is een hele aparte café. Ja, ja als vooral als een band als de Kift of zo daar speelt. Ja, ja, met veel, ja. of de, Tim Knol natuurlijk ook. Uh, ja, die draait zo, plaatjes. Die, die draait daar plaatjes. Dus treedt er af en toe ook wel eens op uh, als het <lacht> nog zo uitkomt. Als, ja, maar als Hoe, hoe groter wel. de band, hoe belachelijker het eruit ziet natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, de hardheid ja, ja, ja. of zo, nou, die bestaan nog niet meer. Maar als die daar uh, de stokers uh, tegenwoordig. Ja, die daar optreden, ja. dan is het ook wel het feest. Ja, precies. Ja, ja. Maar uh, ja, wat, uh, ik heb naar nou die cd erin geknald. Uh, wat, uh, wat mag het wezen, meneer Van Dijk? Wederom nou, natuurlijk Kim Crimson. Ja, dit, de, deze, dit album heet uh, Track. En, uh, Track? Ja. Oh. Dat dus zullen we maar eens dus even... Uh, ja, ik zou zeggen, track and trace en uh, mooie nummers, zijn. Nou, we, we doen uh, nummer 4. en dat, dat nummer heet Walking on Air. En het is ook een uh, ja, het is gewoon heel mooi uh, gevoelig... Uh, gevoelig? Uh, ja, is, uh, nou ja, Walking on Air zegt al uh, van, ja... Ja, je loopt op lucht, dus je bent uh, helemaal in de wolken, zullen we zeggen. Precies, ja. Maar doet die Adrian Ballou er ook in ja, mee? Ja, dit is ook weer met Adrian alle Alles wat nu, uh, dus na, na die uh, trilogie, is allemaal met Adrian Ballou als zanger was was uh, toch wel tevreden. Nou, dat en kon jij dus ook ja. wel bevestigen toen jij vorig jaar in uh, Paradiso ja. stond. Met, ja. uh, dat was trouwens helemaal uh, instrumentaal. Hoor. Dat zong je niet. Oh, oh. Met het metropalkest uh, was het echt instrumentaal. Oh, dat was echt, echt instrumentaal. Uh, was en zelfs dan nog weet hij te imponeren. Ja, ja absoluut. Ja. ja, knap. Walking on Air. Hier in de paterkast van Henry van Dijk. Tegenwoordig bassist in Used. Close your eyes and look at me. I'll be standing by your side in between the deep blue sea and the sheltering sky if we fall on Air. Van Kim Crimson. Hier op 501 tijdens de platenkast van Henry van Dijk. En nu gaan we over in de improvisatie. En daar wordt een heel bijzonder instrument uh, gebruikt. Uh, Henry. Uh. Nou, het, het is zo dat... Uh, ja, de, uh, King Crimson bestaat natuurlijk uit een aantal mensen. En toen dachten ze op een gegeven moment van... nou is het gewoon uh, drie van de vijf of zes... Uh, ...laten spelen en toen dacht... Uh, ...Robert Fripp van nou... ...dan ga, dan ga ik samen met uh, Adrian Blue en... Uh, ...Trey Gunn... Ja. ...ga ik gewoon uh, optreden en dan gaan we gewoon improviseren. En, ja, waar not? nog. Nou en uh, het, het leuke van... Uh, ...Trey Gunn is dat hij uh, is... <coughs> ...een hele goede bassist. Ja. Maar hij is ook een goede gitarist en deze man die heeft een... Uh, een, ...een zogenaamde... Touch guitar. en dat houdt in dat je... ...dat is dus een... Uh, een, ...een gitaar met, met wel tien snaren... En uh, daar zitten dus ook vier bassnaren op en uh, als je, uh, het idee erachter is dat uh, je kan er akkoorden op spelen. Dus je, met je linkerhand uh, uh, uh, speel je bijvoorbeeld de baslijn, mm -hmm. met, met die andere hand kan je gewoon uh, een akkoord indrukken op die andere snaren. Maar zijn het een soort.? Uh, Moet je voorstellen en, uh, dat je dan met een soort knopje werkt of zo? Nee, nee het, is gewoon, het ziet er gewoon uit als een gitaar. Ja? Maar als je een, een snaar tegen de fret aandrukt. Dus die, die, die, uh, twasse, ja, precies. Het was de streepjes. Ja. Dan hoor je hem gelijk al spelen. Die noot hoor je direct. En Want de, die, die te snaren is, trillen al of zo? Van nee, hetzelfde. nee, nee. Maar die, als je hem indrukt, dan hoor je ja. gewoon die noot. Dan gaat hij automatisch wow. trillen. De, en, uh, dat is zo gemaakt dat het heel gevoelig is. Aanslaggevoelig. En Ook dan, nog. dan kan je dus uh, akkoorden spelen en uh, baslijnen tegelijk. Ja. En ze spelen met z'n drieën en uh, hier, hier uh, speelt Adrian Ballou uh, geen gitaar maar hij speelt uh, V-Drums. En V-Drums is, uh, is een uh, elektronisch drumstel van, ja. uh, van Roland. Dus, nou, laat maar een stukje horen. Het is ja, een... het is 19 minuten, dus we ja, zeggen nu al dat we hem uh, brut even... gaan afbreken ja, ergens. Ja, ja, ja. Want uh, het is Podoria alweer 12 uh, over half 6. Okay. We gaan al bijna weer richting uh, Dreadlock Z501. Maar uh, eerst... Uh, en dit is dus een, uh, een digitaal drumstel. Ja. Nou, Roland heeft wel knappe dingetjes dus ook. Uh... Is, dit al, uh, is dit al die uh, gitaar? Ja, ja, ja, ja. Nou, gek. Ja, Ronde Fripp speelt natuurlijk ook gitaar, hè? Dus ja, nee, precies. Maar ja. dit is die touch. Uh... Ja. Dus je hoort ook de voice gewoon. Dat, uh... Ja. Awesome. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt ie. Ja. ja, dat gaat uh, 20 minuten door zo. En zou je dit ook wel live uh, willen zien? Ja, dit, dit had ik wel uh, live willen zien. Ja. Ja, ja, ja. Want dit is ook echt live opgenomen, uh, zullen we maar zeggen. Ja, dat, denk, dat weet ik eigenlijk niet. Dat ja, moet haast wel. Ik ja, kan, het, me, ik voor, kan, wel kan me niet voorstellen dat, ze dit, uh, nee, dit dat niet, iemand uh, dan een lijntje speelt dat hij nee, nee, anders dit is, overheen gaat nee, lopen. Nee, dat is niet gedupt. Nee. Het kan best in de studio zijn ingespeeld hoor, maar dit wel in één keer denk ik. Ja. Ja. Want jullie uh, met Juist uh, hebben nu ook een uh, EP'tje. Is dat, uh, heb je met de andere bands, waar, ja, met Jules uh, sowieso, uh, ja, wat laat ja, uitgebracht? Maar, ja, ja. Maar ook met de Oxo en zo? Nou, we hebben wel opnames gemaakt, maar nooit, uh, nooit iets nou, uitgebracht. Ja, op cassetteband. Ja, in die tijd was dat allemaal natuurlijk uh, al, al, niet digitaal, hè? Nee, ja, ja, precies. Dus, uh, ja, dan, uh, Dat was allemaal veel moeilijker, natuurlijk. Om het, uh, de moet duur, je beknippen en. Het ook uh, en, uh, om uh, dingen op te nemen. Dus ja. Dat uh, deden we niet zomaar. Dus dat, uh... Maar ik heb, ik heb wel, van OXO ook nog wel opnames. Oh, ik, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat, uh, dat heeft geklonken. Ja, Want ik was toen nog niet in het land der uh, concertgangers. Nou, ik ben ook heel veel kwijtgeraakt. O, dus, uh, Oh, hoog tijd ja, dat je het even digitaliseert eigenlijk. Laat, dus, hoe ja. kan dat dan? Ja, een slordigheid denk ik. Oh. Ja, ja. zonde. Ja, vind ik ook. Ja. Wordt het niet dan eens gewoon tijd voor een OXO uh, revival ja, band? Of, uh, ja, dat weet ik niet. Nee, dat moet, of is dat ja. lastig? Is dat, uh, is, of is dat uh, naar of zo? Nou, nee hoor, nee, maar dan, dan, ja, goed, uh, dan moet je die nummers allemaal weer terughalen. En uh, dan moet ik, moet ik gewoon opnames zetten, want het is zo lang geleden. Ik, ik, ik, ik zou God niet meer weten. Hoe ik nee, speel. zeker omdat het echt pro, ja. uh, progressief is. Dan gaan het ook alle kanten ja, uit. Ja, absoluut. Ja, ja. Jezus. Dus Zonde, maar goed, je hebt nu een heel leuk bandje waar je in zit. stonden ook nog in de kranten in het noord Klopt Dagblad. Mensen die in Gelderland wonen kunnen dat helaas niet lezen. Tenzij ze dus hier even heen komen en op artikeltje doorlezen. Hartstikke leuk interview met jullie zanger. Ja, klopt. Ja, ja want uh, jullie hebben dus een EP die is nu in ontwikkeling, of tenminste die gaat dan uitgebracht worden. Ja, Is in één weekend opgenomen, nou dat kon je inderdaad in die tijd ook niet zo gauw zeggen. Nee, nee, Tenzij je in punk band nee. zat of zo, dan had uh, je ja, misschien nog uh, ja, gewoon in één keer alles op uh, vier sporen <laughs> en uh, knallen we. Knallen, ja, het was uh, een, een leuke opnamesessie, uh, in die 2,5 dag. En, uh, ja, het was gewoon heerlijk uh, relaxed. En, uh, het, we knallen het er zo op, uh, perfect. Uh, we, we zijn nu aan het mixen, dus. Uh, ja, spannend. Ik, ik hoop dat het uh, ja, in januari zal het wel uh, klaar zijn. En dan uh, gaan jullie de boer op. Ja, dan gaan we, dit is, dit is eigenlijk promotiemateriaal natuurlijk. Om, ja, uh, meer een soort op... demo-EP. Ja, dat is een demo en we moeten gewoon optredens mee regelen. Ja, ja. want jullie willen ook naar het buitenland, ja, uh, begreep ik? Ja, dat is ja. Dat dat is leuk. Uh, ja, ja, ja, ja. Groot-Brittannië, nou dat, uh, ja, dat zou ook heel leuk zijn. Natuurlijk. Niet voor de poes. Ja. Dus nou ja, het is dus even afwachten ja. hoe zich dat ontwikkelt natuurlijk. 23 december staan jullie in op de series Requestival. Ja, dat klopt. Hier ja. in uh, Horen uh, bij het poppodium uh, ja. Manifesto. Aan de weg, Bijna niet te vinden, maar misschien moeten we tegen de tijd maar even bordjes behangen. Ja, als ja, google je even en dan... Uh... Ja, en dan nog schijnt het echt... Uh... Dat is nog moeilijk, oh, dat weet ik niet, ja. Maar goed. Aan <laughs> de uh, en dan kun je aan allerlei kanten... En de weg is opgedeeld in stukjes en dan uh, goed. Uh, ja, lang loopt, verhaal, ja, maar daar goed staan goed. jullie in ieder geval te spelen ja, als ja. een van de goede doelenbeentjes. Ja, klopt. Ja. Hartstikke leuk. Ja, vind ik ook. Ja, ja. We zijn er als Radio 501 live bij, dus het zou zomaar kunnen dat we daar... Uh... Nou, dan ga je het uitzenden. Ja, dat zou zomaar kunnen. Oké. Okay. Uh, jij wil nog een laatste nummer, uh, wilde ja. jij uh, heel graag horen: The Construction of Light. Uh, ik heb hem hier uh, ja, ja, ja, van precies. de plaat. The Construction of Light. Uh, we hebben heel veel titeltracks gedraaid ja, en dit ja. zijn er zelfs twee. Die heten alle twee: uh, ja, ja, ja. Construction of Light. Waarom, waarom wil je hiermee eindigen? Nou, het, het, dit, dit nummer uh, deed mij een beetje denken aan Yes. En dat vind ik ook een hele goede band. Dus ook Prog Rock natuurlijk. En ja. Ja, het heeft raakvlakken ermee. Met, met, met die oude Yes. Uh... Terwijl het toch uit 2000 is, zeg maar. Ja, ja, al, net als dat uh, ja. alles weer opkomt, natuurlijk. Het is ook weer een soort revival. Maar ja, het, is, het is toch echt typisch King Crimson muziek. Dus, uh, ja, lekker ingewikkelde muziek. Uh, ja. ja. Heerlijk. Je moet ervan houden, maar. Uh... Nou ja, de mensen die ervan houden, die hebben volgens mij een hele leuke anderhalf uur gehad. Ik denk het wel, ja. En de volgende nog negen minuten. We gaan er oh. om, voorzichtig. Uh, inzetten. Oké, okay, dankjewel. En uh, Onwijs bedankt uh, voor, uh, voor uh, ja, toch een introductie voor mij uh, tot uh, King Crimson. Ik kende misschien één ja, of twee ja. nummers. Ja, ik denk wel voor het veel mensen hoor. Voor veel mensen. Ja, nou, ja, goed. Ja, dus dan, ik heb uh, het heel graag gedaan. Het is ja, natuurlijk een geruststelling voor mensen dat ze in ieder geval weten van dat ze niet ja, de enige waren die. Ja, inderdaad. Nou, zeg ja, ik altijd maar zo. Okay. Onwijs bedankt Henry ook voor het uh, snelle invliegen. Ja, nou ja, het, uh, ik heb het graag gedaan. Ja, nou, eh, volgende uur is eh, Rasta Barai hier op Radio 501 met Dreadlocks het 501. Tot die tijd kun je genieten van King Crimson en The Construction of Light. Twee nummers, twee titeltracks. Hoe vaak kom je dat nog tegen? In 2000 in, 2000 in ieder geval nog één keer. En eh, kunnen we kunnen nog afsluiten met een mededeling dat er in maart weer heel veel nieuwe leuke namen zijn bevestigd voor de platenkast. En volgende week is hier Anja Pleit van Galio Galio. En dit is de construction of lights. En straks komt er nog wat zang bij. Dus, uh... En uh, nog iets waar we op moeten letten uh, in dit nummer. Nee, maar... uh, laat je verrassen. <laughs> laat je verrassen. Dankjewel. Ja.